Mariel Haggeman met het NOS Journaal. Een man overleden vermoedelijk na een ruzie op straat. Dat gebeurde in Amsterdam in de buurt van Heerlen. De politie heeft drie mannen aangehouden. Hun mogelijke betrokkenheid wordt onderzocht. De politie is ook bezig met een buurtonderzoek. Wat de aanleiding was voor het incident is nog niet duidelijk. Ook heeft de politie nog geen gegevens bekendgemaakt over het slachtoffer. Op het vliegveld van München zijn zo'n 200 vluchten geschrapt... nadat een vrouw langs de controle was geglipt. Veiligheidspersoneel zag iets verdachts in haar handbagage. Even later bleek dat ze toch langs de controle was gekomen. De handbagage had ze achtergelaten... Twee terminals werden gesloten voor onderzoek. Omdat de vakantie in Beieren is begonnen, waren er extra veel reizigers. Luchthavenpersoneel deelde water uit in de lange rijen. De terminals werden na meer dan zeven uur weer vrijgegeven. Van de vrouw ontbreekt elk spoor. De A12 tussen venedaal West en Maarsbergen is in beide richtingen dicht geweest... vanwege een grote bermbrand bij Woudenberg. Het vuur woedde tussen de weg en het spoor... en kon zich verspreiden via een ecoduct over de snelweg...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 Er is gezocht tot het te donker werd. De zoekactie werd vanochtend hervat. Het weer. Vannacht neemt de wind wat af. De temperatuur daalt tot een graad of 16. Morgen bewolkt met af en toe zon. Later op de dag in het westen kans op regen. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort. Is Zin in ZFM. ZFM. Met nu The Nightwalk. Fasten your seatbelts. Hold on. Hold on. time for a wild ride with the funkiest club and house vibes. Ik weet het In Ik weet In 3, Ik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 Did. Fives with DJ Malzori.